De Rijksvoorlichtingsdienst onderzoekt hoe de opname kon uitlekken. In 2010 en 2011 trok koningin Beatrix nog ruim 1,3 miljoen kijkers. Een felle brand in een krottenwijk in de Filipijnse hoofdstad Manila... heeft aan acht mensen het leven gekost en duizend mensen raakten dakloos. De brand ontstond in een hut waar kinderen met kaarsen speelden... en zorgde voor paniek en woede onder de bewoners. Zo werd een dronken man door zijn buren doodgeslagen... nadat hij zei dat hij het vuur had aangestoken...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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemorgen op deze tweede kerstdag. Incidenten tijdens kerst in Indonesië. De zoektocht naar de crisis, het monopoliespel, gaat verder. En voor wie niet weet wat ze moet doen deze kerstdag... er is een veldrit in Reusel, Maar eerst vuurwerk. 10.000 meldingen zijn er inmiddels binnengekomen op het internet meldpunt vuurwerkoverlast. Meldpunt is afgelopen zaterdag ingesteld door lokale GroenLinks-fracties. Anna Bonten is fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam. Goedemorgen, meneer Bonten. Goedemorgen. Dat is een, uh, een forse stijging, 10.000 uh, meldingen. Had u dat aantal verwacht? Nou, eigenlijk niet dat het uh, zo snel uh, zou gaan. Uh, ik weet dat er heel veel mensen zijn die zich uh, storen aan uh, nu ook al het vroege vuurwerk dat uh, wordt afgestoken, zo'n week uh, voor oud en nieuw. Uh, maar dat we in een paar dagen tijd uh, al op 4000 zouden zitten... had ik eerlijk gezegd niet uh, zien aankomen. En wat voor soort meldingen krijgt u eigenlijk binnen? Uh, dat is heel divers, uh, maar het uh, grootste deel van de meldingen... ongeveer 50% gaat over uh, de enorm harde knallen. Uh, de zogenaamde vuurwerkbommen. Uh, uh, en zeker als die midden in de nacht uh, tot ontploffing worden gebracht... Uh, ja, dan uh, schrikken mensen daarvan wakker. Uh, dat is enorm uh, irritant. Uh, dus uh, dat is uh, waar verreweg de meeste klachten over binnenkomen. Ja en ook uh, klachten van uh, dingen die vernield al worden? Jazeker. Uh, uh, daar, daar komt ook veel van binnen. Dus uh, brievenbussen die uh, in de uh, fik vliegen, uh, schuurtjes, uh, andere eigendommen van mensen die uh, vernield worden. Uh, en ook veel klachten komen er binnen uh, van mensen, uh, ja, van de huisdieren nu al in de stress uh, schieten. Van uh, de knallen die ze op straat horen. En strikt formeel mag je nog geen vuurwerk afsteken. Nee, klopt. Uh, dus per definitie gaat het hier om uh, illegaal vuurwerk. Uh, maar ja, je ziet eigenlijk dat dat uh, massaal in heel Nederland... want die klachten komen over heel Nederland binnen... Uh, zowel in grote steden als in kleine gemeenten... Uh, dat er uh, al vuurwerk wordt afgestoken. En wat gaat u met die meldingen doen? Uh, die meldingen die bundelen we en uh, die gebruiken we uh, sowieso in uh, discussie... Met, uh, met de burgemeesters in de uh, gemeenten waar uh, de GroenLinks-fracties uh, vandaan komen. Uh, maar die bieden we ook aan, aan de Tweede Kamer... Uh, dat doen we na 1 januari, want we uh, gaan ook uh, kijken wat uh, de overlast straks uh, uh, wat dichter op de jaarwisseling uh, is. En um, we doen dat om ons pleidooi, uh, wat ik al jaren met mijn collega David Rietveld uh, uit Den Haag uh, houd, uh, te ondersteunen om um, de vuurwerktraditie in Nederland te professionaliseren. Ja, dus uh, dus uh, wij pleiten voor in elke gemeente een professionele vuurwerkshow... om zo de enorme aantallen gewonden en de enorme schade te voorkomen. Maar tot op heden heeft u daar geen gehoor voor gevonden voor uw pleidooi. Sterker nog, het is afgewezen. Ja, dat klopt. De Tweede Kamer wilde nog niet aan. Wat overigens gek is, want twee derde van de Nederlandse bevolking... die wil graag zo'n professionele vuurwerkshow zonder die vuurwerkoverlast... Uh, nou ja, we, we proberen met, met dit meldpunt uh, ja, ons pleidooi nog, nog extra kracht bij te zetten. Uh, en ik hoop dat uh, op die manier de Tweede Kamer op andere gedachten wordt gebracht. En dan een initiatiefwetsvoorstel vanuit uh, GroenLinks in de Tweede Kamer? Nou ja, uh, wellicht uh, zou, dat, uh, zou dat kunnen. Maar ik uh, hoop eerst dat we met, uh, met deze argumenten... Uh, dat we meerdere fracties, want met alleen de GroenLinks-fractie zijn we er niet... Hè, dus dat de meerderheid in de Tweede Kamer... Uh, ervan overtuigd is dat de huidige vuurwerktraditie echt uit de hand aan het lopen is. Uh, en dat we af willen van de overlast, af willen van uh, de slachtoffers. En dat kan, als we bijvoorbeeld het Australische model volgen... waar het vuurwerk gewoon professioneel wordt afgestoken, waar iedereen van kan genieten. Ja, en krijgt u ook uh, andere uh, klachten binnen, of eigenlijk uh, van, vanuit de andere kant... dat mensen zeggen, ja, wat zeuren Jolina? Jazeker, die, die komen ook binnen. Um, ongeveer uh, 10 à 15 procent van de uh, klachten... Van de meldingen die gedaan worden, dat zijn mensen die zeggen van uh, ja, we willen graag dat vuurwerk af blijven steken. Uh, nou, ik snap dat mensen zich zorgen maken dat ze uh, straks wellicht geen vuurwerk meer af mogen steken. Uh, ons belang is vooral uh, uh, ja, de grote meerderheid van de Nederlanders die, uh, die nu uh, enorm veel overlast ervaren. Uh, die ook zien dat er vaak gevaarlijke situaties zich uh, voordoen op, uh, op straat. Nou, voor die mensen komen wij op. Uh, aan de andere kant zeggen we ook tegen de mensen die heel graag vuurwerk uh, af willen steken. Uh, die zouden straks, na een kleine opleiding uh, pyrotechniek, een bijdrage kunnen leveren aan zo'n professionele en veilige vuurwerkshow. En dat is wat ons uh, betreft de toekomst. Het meldpunt blijft nog open tot 3 januari en tot op heden is de tussenstand 10.000 meldingen. Arno Bonte, fractievoorzitter van GroenLinks, dankjewel. Graag gedaan. Opnieuw incidenten tijdens de kerstviering in Indonesië. Kerkdiensten van christenen zijn verstoord door extremistische moslims. Ook al worden christelijke kerken bewaakt tijdens de feestdagen. En die bescherming is er sinds de zware bomaanslagen op kerken tijdens kerst 2000. Vijftig agenten zijn hier ingezet bij deze kerk alleen, zegt de commandant. Nee, er zijn geen bedreigingen geweest, het is routine. Zodat we dat soort hebben gemaakt. Routine of niet? Er is een reden voor die zware bewaking. Kerstmis 2000 waren dat dodelijke aanslagen op een twintigtal kerken in Indonesië. En sindsdien bestaat de angst voor herhaling. Bomaanslagen waren er dit jaar niet, maar kerst werd hier en daar wel verstoord. Correspondent Misal Maas vertelt welke incidenten er waren. Uh, wat gevochten, wat geduurd bij een van de kerken. Er is met rotte eieren gegooid. En Er, is ook, uh, er zijn ook diensten verstoord door uh, enorme luidsprekers... met uh, uh, islamitische gebeden naast die kerk te laten spelen. Maar uh, ja, dat, dat zijn incidenten geweest, wordt gezegd... verspreid over, een, uh, over de, de randgebieden van Jakarta. Neemt dat naartoe? Het, het wordt uh, de druk neemt toe. Het, is, uh, het, het aantal incidenten is een klein beetje toegenomen. Dat is het afgelopen jaar uh, weer gebleken. Maar de druk van de radicale moslimgemeenschap op deze christelijke kerken, op die uh, religieuze minderheden, die wordt steeds groter. En uh, de, de radicale groepen in de moslimgemeenschap die worden ook steeds uh, ja, die voelen zich steeds sterker. En dat komt doordat. De regering eigenlijk helemaal niks onderneemt om dit, om dit te beëindigen. Die, uh, die stuurt wel politie. Er staat bij elke kerk in Indonesië met kerst uh, staat er een kleine politiemacht. En die staat daar dan maar bij deze kerken waar nu uh, die incidenten zijn gebeurd. Daar staat ook politie, maar die doet dan niks. Die kijkt alleen, die gaat er een beetje tussen staan. Maar er wordt niemand gearresteerd. Er wordt geen einde gemaakt aan die protesten, aan die intimidatie. Dat gaat gewoon maar door. En daardoor worden die uh, islamitische groepen alleen maar sterker. Die krijgen steeds meer het gevoel van nou, het mag dus kennelijk. En die gaan uh, steeds harder en op steeds meer plekken tekeer. Maar is er niet zo langzamerhand ook een soort grens bereikt... ook voor de politiek, dat die uh, zegt van nou, uh, tot hier en niet verder? Nou, er zijn mensen in de politiek nu ook die... Uh, die zeggen van nou, de president moet hier nu eindelijk eens ingrijpen en zeggen van dit kan niet, want we zijn een, een seculiere democratie. We zijn een, uh, geen islamitische staat. Uh, elke minderheid moet zijn eigen uh, diensten kunnen houden. Uh, er is onder andere de dochter van de voormalige president uh, Gouz Doer, Abdurrahman Wahid. Die uh, heeft vandaag nog gezegd van nu is het echt tijd dat de president gaat ingrijpen, want dat moet gewoon een grens gesteld worden, zoals je zegt. En als dat niet gebeurt, dan gaat dit alleen maar erger worden. Maar het probleem is dat de president tot nu toe zijn mond niet heeft opengedaan. En het is zelfs zo erg dat de moslimgeleerden hem nu voorschrijven wat hij moet doen. Want die hebben hem van de week gezegd van... Uh, president, uh, je bent een moslim. Uh, het is voor jou niet toegestaan om kerstvieringen bij te wonen. En er staat er eentje gepland voor morgen waar hij aanwezig zou zijn... Dat uh, is zijn kans om toch een keer te laten zien van uh, ik laat me de les niet lezen door de radicalen en ik ga toch naar de kerstviering en ik steun de, uh, de religieuze minderheden in het land. Maar ja, het, door zijn weifelende optreden uh, wordt het maar niet beter. <trak> Nederlands, Britse Funk and Soul groep Laura Veen en de Viper Tones met de Squeeze. Straks hoe een monopoliespeler in de gevangenis belandt. De weg is er trouwens nog steeds lekker rustig... en ook geen gedoe op het spoor deze tweede kerstdag. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis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 Ja, Kijk. start. Start. Is je staat bovenop start. Zou in normale tijden betekenen een dubbel salaris. Hebben we al een keertje eerder gedaan. Maar gaan we dus dit keer niet doen. Want het is ook crisis. En ook uh, wij moeten kijken. Uh, let op de kleintjes. Dus het, het, het plan, het idee om het salaris te verdubbelen als je op start staat. Uh, skippen we. Je krijgt gewoon uh, één salaris uitgekeerd. Is het gewoon eenzijdig die regels te veranderen? <lacht> crisis. Dus je krijgt de helft van je salaris minder. Nee, bo nee dat, dat krijg je er bovenop. Hè. Je hebt je salaris, ah. krijg je wel. Maar je krijgt niet, niet te dubbelen. Nou, dat moet ik dan blij om, ik niet hoeven in te leveren, zeker. Ik geloof het ook. Baanbehoud. Nou, kan het nog slechter. Negen. Zo. Eén. Ja. Oh, nee, kan het nog slechter. Ja, het kan nog slechter. Naar de gevangenis, meneer van Sloten. Nee, nee. Helemaal niks gedaan. Nou, daar zit ik dan. Het is niet echt riant. Toilet. Een bed, twee stoelen en een tafel. Mag ik er weer uit, meneer Sluiter? Oh, dan is het nu tijd om te luchten. Mag u even een uurtje naar buiten? Dit is dus een echte cel, hè? Ja, dit is een echte cel. Dit is een meerpersoonscel. Ik hoor altijd dat die cellen in Nederland een luxe zijn... in vergelijking met het buitenland. Ja, nou, u ziet het. Het is krap 12 vierkante meter... En daar ga je als gedetineerde s'avonds dus na het werk. Dus om vijf uur ga je erin, met z'n tweeën. Met iemand die je dus niet zelf hebt uitgezocht. En dan mag je hier verblijven tot de volgende ochtend acht uur. Ja, ik vind het geen pretje, maar ik weet niet hoe u het zou vinden. Nou, ik denk het ook niet. Peter Sluiter, directeur van het museum. Dit is een museum, hè. Dus dan kun je nog zeggen van, goh, leuk om te zien. Maar hoe is het nou in het echt... Nou ja, een gevangenis is niet leuk. Uh, en dat hoeft ook niet. Het is ook niet de bedoeling dat uh, mensen daar voor plezier zitten. Mensen zijn altijd weer blij als, het, uh, als de gevangenisstraf erop zit. Het zit wel heel erg dicht. Ja, het zit, deze zit wel, uh, wel heel erg dicht. Behalve een, uh, een slot in het midden van de deur zitten er twee extra grendels op. En dat is omdat uh, dit is een strafgevangenis geweest. Dus daar zaten echt de mensen die het in de gevangenis nog een keer verbruiden of verpesten. Komen mensen nou slechter uit de gevangenis dan dat ze erin gaan? Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En de conclusie van dat onderzoek is dat ze er in ieder geval niet beter uitkomen. Hier zaten dus ooit 50 gedetineerden, maar nu wordt dit gebouw niet meer gebruikt. Nee, het is buiten gebruik gesteld omdat er in Nederland uh, celcapaciteit te veel was. Ik dacht dat het land zo verloederde en dat we omkomen in de boeven. Nee, de, de criminaliteit is, is aan het afnemen. Dat is niet alleen in Nederland zo, maar ook Europees. En daarom staat Veenhuizen ook op de nominatie om gesloten te worden. Justitie wil liever grote gevangenissen hebben met veel cellen. De staatssecretaris heeft het over gevangenissen tot duizend cellen, maar liefst. Want daar is efficiency winst te halen. Ik reed hier het dorp binnen... Ik zie allemaal protestborden, spandoeken. Want hoe lang zit de gevangenis hier al? Nou, Zo'n kleine 200 jaar maar liefst. En heel veel mensen die hier wonen, verdienen hier ook hun brood. Het is heel raar, het dorp heeft ongeveer 1500 inwoners. Maar daarvan zijn er 700 gedetineerd. En die tellen mee als inwoner bij de gemeente. En als het dan gaat om werkgelegenheid... van de zeg maar, 700, 800 mensen die dan nog overblijven... verdienen er ongeveer 100 hun brood hier in de gevangenissen... Maar ja, achter die honderd zitten ook weer gezinnen natuurlijk. Ja, de burgemeester zegt het altijd heel sterk. Die zegt, als dit gebeurt, dan vermoordt de staatssecretaris Veenhuizen. En het bijzondere van deze gevangenis... en dat kunnen niet veel gevangenissen zeggen, hoor... deze gevangenis is nog nooit iemand uit ontsnapt... in al die 70 jaar dat het in gebruik is geweest. 7% van de gevangenen in Nederland is vrouw... en meneer Geertijssel, 93% is man... Ongelooflijk, hè? Wat doen we even verkeerd? Hier zitten niet alleen maar moordenaars. Even verderop in de gevangenis Norgerhaven. daar zitten wel uh, levenslang gestraften. Ja, en dan praat je dus over hele ernstige vergrijpen. Levenslang in Veenhuizen? Ja. Dat is erg. Ja, dat is ook erg. Uh, daar staat ook tegenover dat je dan ook iets heel ergs gedaan hebt. Hier staan we bij uh, het Radbraakkruis. Uh, een houten kruis waar je uh, met gestrekte armen en benen. Op werd vastgebonden. En dan lig je op latjes. Die ijzeren staaf die daarboven hangt... werd dan gebruikt om tussen die latjes je botten te breken. En dat was bedoeld om een bekentenis af te dwingen. Afschuwelijk. Nou, u geeft ons wel stof tot nadenken. Dat is ook de bedoeling van het museum. Arme Jeroen. Goed, euh, mooie reportage was dat uit Veenhuizen. Um, Jeroen, of Jeroen. Um, Rick. En de volgende worp is 9 en ik kom uit Opvelperplein. En dat is in het bezit van de heer van Sloten, want die heeft inmiddels dus heel Arnhem, heeft er ook gebouwd staan huizen ja. op. Kortom, ik mag ook vanuit de gevangenis beuren hè? Ja, dat mag wel. Ja. <lacht> nou, hier u maar op. <lacht> je hebt hier veel, dat moet u eerst zeggen hoeveel. Doet u maar tienduizend. Uh, 10.000. Oké, okay, Bert hier. 10.000. Nou. En de dobbelsteen. Ja, uh, dubbel is vrij, hè? En dan en, moet ik van tevoren oh, oh, aangeven. Ja, ja, ja, ja ik, normaal gezien ja. blijf je in het echte spel je altijd uh, met drie beurten zitten. Ja. En, uh, of je hebt zo'n kaartje. Uh, in ja, elk geval ik... uh, zullen we zeggen van... jij bent opgepakt naar gevangen gestuurd... een voorwaardelijke straf gekregen, maar wel een boete. En dus met de boetebetaling van 5000 euro... mag jij uh, nu weer je weg vervolgen. Maar kan ik geen taakstraf doen? Nee. <lacht> dus je bent echt veel te streng, André. Oké, okay. <lacht> 5000 euro. Maar mag ik daar meteen gooien? Je ja, mag alleen gooien. Dan gooi ik uh, een vier. En dan kom je uit op Houtstraat. En die is van mij. Komt-ie maar door met dat geld. Maar kan ik niet uit de gevangenis? gewoon. Dan, dan, dan zit ik gewoon op de singel. Dan moet ik weer daar beginnen. Hoeveel, hoeveel krijg jij? Goeie vraag. Uh, Even kijken. 2400. Nou, ja. nee, doe, doe, doe, doe, nee, lekker. lekker. Kijk, Houtstraat is 6000. Oh, dat is onbebouwd. Oh ja, ja, ja, 2500 maar. 2500 maakt, maakt de bank 2500? Van euro servicekosten zeker. <laughs> en wat draag je ervan vanaf aan de bank? Advieskosten. Ja, advieskosten. is advies. een advies. goed <laughs> je. Alsjeblieft. Hier Dank in je 200, 2500, ja. Van een paar jaar geleden. Malay, Build to Last. Het is een beetje de toonsoort van de muziek die u vandaag de hele dag op deze zender op Radio 1 kunt gaan horen. Want na tien uur, wij gaan eventjes door tot tien uur, maar na tien uur hoort u het jaaroverzicht met veel lekkere muziek ertussendoor. En onze verslaggever Matthijs Holtrop is in de modder in het Brabantse Reuzel bij de jaarlijkse kerstveldrit. Matthijs, wij hadden een afspraak. Jij zou op de fiets gaan en uh, jij zou het parkuur aan ons laten horen. Heb je een fiets? De fiets, ja, die heb ik ook. Uh, ik heb ook een rondje gemaakt. En uh, dat klinkt ongeveer zo. Dat is ongeveer het geluid van het parcours. <laughs> Als ik dat zou moeten samenvatten, het is nou, heel het, erg het, het, het, het, het zompt niet. Ik bedoel, volgens mij ga je een beetje zo met je handen doorheen... maar nog niet echt zo met je voeten erin. Nee, kom nou. Ik heb mijn laarzen aangetrokken. Die heb ik altijd in de auto liggen voor dit soort gevallen. Dat meneer van Sloten een verzoek heeft. En uh, dit, ja, ik, ik moet het ergens mee samenvatten. Het is drassig, maar dan heb ik het vooral over het eerste stuk van het parcours. Vervolgens ben ik meteen opgesloten. Uh, want de hekken zijn een minuutje geleden neergezet. Uh, de rest van het parcours is wat beter. is uh, redelijk goed te doen. En de... Echte kenner, ja, ik, ik blijf natuurlijk een leek, is uh, Tom Davids. Hoe ligt het parcours erbij, uh, wat, wat u betreft? Nog wel, redelijk, uh, nog wel redelijk goed, het is niet echt heel uh, nat. Het is, nog, uh, het is best wel technisch, dus uh, ja, niet echt mijn ding trouwens. Maar, ja, het is niet, echt, niet zo nat, dat valt best mee. Ja, ik, uh, ik ga er helemaal niet hard overheen, maar uh, kunt u hier een beetje overheen stoempen? Nou ja, dat is normaal een beetje mijn ding, zeg maar. Dat stoempen en dat zware in de modder. Maar dat, dat is vandaag, het is eigenlijk alleen maar draaien en keer... en met balletjes, zeg maar, waar je overheen moet. Dus, uh, balletjes? Oh, balkjes. Balkjes, ja, ja. ja. Waar je overheen moet springen. Dus, uh, ja, dat is niet echt mijn ding, maar uh, we gaan het zien. Ziet er profi uit. Uh, keurig schoon uh, nieuw pak. Twee fietsen, die staan naast de auto. Ik tel een wiel of zes... Acht, misschien wel? Ja, nou ja, voor elke uh, omstandigheden, voor elke verschillende omstandigheden, we hebben we een ander profiel. Zeg maar. en het is hier een beetje, ja, omdat het wel modder is, zou je normaal met een grof profiel willen rijden. Maar uh, ja, het is ook heel lange uh, of andere uh, droge stukken, dus dat kiest toch voor het normale profiel, denk ik. Ja, echt in het bos daar, daar valt het wel mee, hè? Ja, ja dat valt het mee. Ja. Ja. Um, hoe komt dat dat jullie hier zo professioneel aan de start kunnen verschijnen? Uh, ja, hoe komt dat? Uh, Sponsoren <laughs> Zelfs een uh, mechani me hoe noem het? mechaniker? Ja, mechanicheer, ja. ja. Mechanicheer. Dus, uh, eigenlijk mijn collega We werken voor, uh, eigenlijk voor uh, Team argos Shimano, voor een professionele ploeg. En dit is eigenlijk onze hobby een beetje, dat doen we erbij, zeg maar. Dus uh, ja, dat is ideaal, ideaal. Ja, betekent dat dat je ook het beste materiaal kan krijgen? Uh, nou, laat ik het zo zeggen, we zit altijd wel dicht bij het vuur. Dus uh, <laughs> dat is wel makkelijk. Dus we hoeven niet alles te kopen. Nee, ik zal dus even een uh, mechaniker vragen. Wat zijn rol uh, vandaag precies is? Uh, ja, de fiets schoonmaken. Straks uh, als uh, Tom moet wisselen in de post... dat ik uh, zijn andere fiets aangeef en dan zijn fiets weer schoonmaken. Beetje de rotklusjes. Ja, daarvoor ben ik mee. <laughs> ah, maar wel leuk. Uh, het is mooi om hier zo te zijn en de sfeer en, uh, en het spelletje is leuk. En heeft u nu ook het beste van het beste materiaal? Ja, ja dat is duidelijk. Ja. Dus uh, ja, hij Twee fietsen, twee dezelfde fietsen. Uh, elektronisch schakelen heeft hij er al op, dus uh, hij doet wel mee, ja. En normaal mechanikt u de, de fietsen van de grote jongens? Uh, ja, onder andere, ja. ja. Maar Tom is ook uh, een van de grote in de cross, dus uh, nee, dat komt hartstikke goed. Nou Tom, uh, wat voor positie gaat het worden? Uh, ik ga voor een uh, derde plek de derde plek. Ja, ik hoop. Het is nog uh, niet gehaald dit jaar, maar we ja, moeten uh, hoge doelen stellen. Extra jasje nog even eraan, want uh, we gaan nog niet meteen beginnen. En dan kunnen de banden nog even worden opgepompt. Over een uh, ruim een uur gaan we beginnen. Ja, nog even mijn rugnummer ophalen. En dan nog een beetje inrijden, een beetje warm rijden op de roller. En dan uh, kunnen we beginnen. Matthijs, wie worden er dan 2-1 maar... als hij voor de derde plek gaat? Ja, wie worden er dan 2-1? Ik geef de vraag meteen door. Uh, ik denk Nederlands kampioen uh, Ivar Hartogs, die zal uh, winnen. Die heeft alles nog gewonnen dit jaar, dus dat uh, zal uh, vandaag ook wel zo zijn. Uh, ik denk Peter van den Heuvel, die uh, misschien op het podium. En Fred de Jong, denk ik. En ga, en gaan we die mensen nou ook een keer terugzien op tv? Hè? O, in, het, in een goede wegwedstrijd, zoals marianne de Vos ook met veldrijden... uiteindelijk ook de basis heeft gelegd voor een prachtige... Uh... Uh, carrière op de weg. Ja, nou ja, dit niveau waar wij rijden, dat is eigenlijk meer liefhebber, zeg maar, dan uh, dat het ooit nog wat, uh, echt wat wordt. Dus uh, het is allemaal voor de fun en uh, we werken er allemaal bij. Dus het is niet meer met uh, ambities. Nee. Het blijft toch gewoon een wedstrijdje op tweede kerstdag. Juist. Noem het maar gewoon een wedstrijdje daar zo in de modder. Matthijs Holtrop is daar dus bij in het Brabantse Reuzel. Radio 1 Het NOS Journaal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 De brand ontstond in een hut waar kinderen met kaarsen speelden. Sommige inwoners sloegen brandweerlieden tegen de grond... in een poging hun eigen huis met water te redden. En honderden medewerkers van de metro in Londen leggen vandaag het werk neer. Ze willen meer geld als ze moeten werken op tweede kerstdag... of boxing days, zoals de Britten het noemen. De staking komt slecht uit voor de Britse hoofdstad... want in Londen begint vandaag traditiegetrouw de uitverkoop. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ik zie je trouwens bij de cijfers van de Kalo dat het journaal van gisteravond het best bekeken is met 1,3 miljoen kijkers. Gevolgd door André Rieu, de kerstmis bij mij thuis. En Home Alone, we hebben het er vanochtend al een keer over gehad: die kerstfilm die voor de zoveelste keer werd uitgezonden, toch nog door 1,2 miljoen mensen bekeken. Weet u dat ook allemaal weer? 80 zalen. 8000 voorwerpen en 800 jaar vaderlandse historie. Het is het bonte verhaal van de Nederlandse cultuur van de middeleeuwen tot nu. Tot wordt op een nieuwe manier verteld in het geheel gerenoveerde Rijksmuseum in Amsterdam. Restauratie duurde 10 jaar, maar vanaf april is het museum eindelijk dan weer open. Verslaggever Jeroen Wielaert ging naar binnen... en kreeg alvast een rondleiding van museumdirecteur Wim Pijmers. We staan in de passage... En de passage is nu helemaal opengemaakt, links en rechts... waarbij het daglicht van het atrium nu royaal door die hele passage heen schijnt. En daarmee wordt de kwaliteit van die ruimte natuurlijk vele malen mooier dan vroeger. Niet dat bedompte, nee, het het sombere van de geen, passage. Precies, het is geen tunnel meer. Overigens is de akoestiek uh, gelukkig hetzelfde gebleven... dus er blijven nog steeds mooie straatmuzikanten hier hun uh, kunsten vertonen. Dat laten we gelukkig intact. En je kan op vier plekken het gebouw in. Aan beide kanten van die passage zijn daar draaideuren gesitueerd en ja, we kunnen eens een zo'n draaideur die nu open staat naar binnen gaan. Ja. Nou, dat atrium wordt, net als die Louvre-pyramide, daar lijkt het een beetje op qua, qua sfeer. Uh, een, een plek waar je uh, ja, allerlei evenementen kan laten plaatsvinden. Modeshows, uh, boekenbeurzen, uh, nou, kortom alles wat je hier kan doen. Ook een diner hebben we al een keer gehad. Maar dit, is nog vrij, dit is vrij toegankelijk, we zijn nog ja, het, voor de kassa. Dit is allemaal voor de kassa, dus je kan hier zonder kaartje rondlopen, je kan hier koffie drinken. Ik, ik ben even benieuwd naar de bar, dus we gaan even kijken. <lacht> Mijn, ik, ik zie al hoe het wordt. Um, hier zitten twee liften achter, die gaan naar de keuken hier beneden. En hier komt een, bar, een vrij brede bar. Uh, Wij willen self, geen self-service, maar we willen bediend, uh, bediende horeca. Groot café, zo gaat het heten, Het Groot Café. Waarbij uh, op een snelle, aantrekkelijke, smakelijke manier, uh, in eerste instantie met een beperkte kaart, de wensen voor de eindelijke mens worden uh, bevredigd. En dat, dat gaan we hier op een hele nette, prettige manier doen. Er komt in tweede instantie ook een restaurant bij. Wit gedekt, keurig, fine dining. Waarbij we, ik denk, tegen een sterniveau aan willen zitten. Ik hoef geen ster. Uh, Mario Ridder van de Zwetheul gaat daar adviseren. Die gaat de kaart samenstellen. Dus dat uh, komt dik in orde. Het nachtwachtmenu, meneer Pijbers? Het nachtwachtmenu, uh, ja, wat kun je op intekenen? Dat is, uh, het lijkt me heerlijk, nachtwachtmenu, ja. Dus dat, dat gaan we meemaken. Ik ben vooral geïnteresseerd in wat er in het gebouw gebeurt. En dat is een plek waar... Uh, ja, waar heel veel mensen worden verwacht Over de 2 miljoen, als het een beetje mee zit. En we kijken zo omhoog naar de oude muren van ja, Kuipers. Klopt. Dit is, wat, wat voor het eerst sinds vele decennia te zien zal zijn... is het Rijksmuseum zoals het was. Ja. En het oogt bijna met een oud gebouw als een vernieuwing. Ja, het vreemde is dat we hier op de vrijgebroken binnenplaats staan... die in 1885 ooit als een open luchtruimte is gepland. Maar er ging al heel snel een glazen kap overheen. Die glazen kap zien we nu ook weer. Als een stationshal? Als een, inderdaad, als een stationshal. In de jaren 50 van de 20e eeuw zijn hier verdiepingen in aangebracht. En dat was zeg maar, het grote doolhof waar je ja, van zaaltje naar zaaltje uh, schuifelde. Nou, Oudere bezoekers weten dat nog? Precies. En wat nu... Ja, de geweldige ingreep van de architecten is geweest... dat de symmetrie van het gebouw en de helderheid van het gebouw... dat is nu weer helemaal vrijgelegd. En dan zien we inderdaad die binnenplaats, want dat is het... met per verdieping die ramen op, op een triomfantelijke manier weer teruggekomen. En het Nieuwe Rijksmuseum laat zich straks ook lezen... dat je per verdieping achter die ramen telkens een eeuw aantreft. Dus de middeleeuwen, de 18e eeuw, de 19e eeuw... en onze grootste schatten, de 17e eeuw... Die zijn over twee hele verdiepingen aangebracht, met daglicht van boven. Hier in het midden, boven de passage, daar is de eregalerij met op de kop van de eregalerij vanzelfsprekend de nachtwacht. Hoe noemde Gerrit Komrij, veilig Gerrit Komrij het ook weer? Nou, die noemt dit onherstelbaar verbeterd. En hij had het niet beter kunnen treffen. We gaan, hier, we gaan hier naar boven. En hier heb je dus de museale trappen, het, het, het, ja, de opgang naar het... Uh, ja, het heilige der heiligen zal ik haast zeggen. En hier komen we dus weer in bekend terrein. Namelijk de oude entreehal van de stadhouderskaardetorens. Althans, een van de twee. Hier zien we Kuipers in volle glorie teruggerestaureerd. Hier sta je in 1885. De trappen, het decoratiewerk, de trapleuningen, het glas in lood. Alles is hier volledig terug. De herontdekking van het Rijksmuseum... Moet even op adem komen na al die trappen. Maar dit is, dit is inderdaad misschien dat die trappen daarom ook wel zo uh, adembenemend zijn. Het aanzicht is, is hier ook werkelijk adembenemend. Hier sta je op de as van de Eregalerij oog in oog met de nachtwacht. Noord-zuid, alles komt hier samen. De voorhal, voorportaal van de Eregalerij. Waar je uh, nu sinds 1920 weer uh, voor het eerst te zien. De hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis op ons neerziet kijken. De, de grote mannen en vrouwen die dit land hebben geschapen. Een prediking daar in de open lucht. Willy Broders predikt het christendom aan de Friese. Jan van Schaffelaar, die zichzelf opoffert... door van de toren in Barneveld te springen. Hij staat klaar, Hij omgeven gaat... door kraaien. Een vaandel daar naast de torenspit. Nou, Dat zijn allemaal hele serieuze, zwaarmoedige uh, hoogtepunten... uit die vaderlandse geschiedenis. En op een zeker moment in de jaren 20, Smit Degener... Mijn voorganger als directeur van het Rijksmuseum... die had daar wel echt helemaal genoeg van. Dus die begon al met de witkwast dit gebouw in de vaat de volkeren van destijds op te stuiten. En dus inderdaad dit gebouw wit te maken. Gelukkig zijn al die schilderingen destijds eruit gehaald... en wel bewaard gebleven en nu ook gerestaureerd... en weer teruggezet in hun oorspronkelijke plek. Wij zijn nu anno 2013... Wij nemen dit nu met een korrel zout. Ik bedoel, dat vinden we nu als decoratie prima. Maar we gaan hier niet in Katzwijm aan voorbij. We, we gaan hier aan voorbij en, we, en, en we, we staan hier in de schepping van Kuipers. Eén grote katholieke eredienst is, is eigenlijk dit hele, dit hele gebouw. En uh, ja, ook die spanning die destijds wel heel heftig was... dat, dat, dat ervaren we nu als iets minder. Ja. Hoe dan ook, toch een tijdsbeeld dat je meekrijgt. Ja. Dat zich ja. weer ja, opnieuw zich openbaart. Het publiek kan ook allerlei keuzes maken. Ze ja. kunnen alles zien. Maar het wordt een hele forse wandeling van middeleeuwen tot nu. Maar ze kunnen zich, denk ik, ook laten verrassen... door alles wat er vroeger niet te zien was. En door de volslagen nieuwe presentatie. Ja, nieuw in het Rijksmuseum is de manier waarop wij alles presenteren. Dat betekent dat we scheiden wat moet, mengen wat kan toepassen. En dat betekent dat wij ja, een, een drie-dimensionale tijdlijn van Nederland willen tentoonstellen. Dus niet meer een verdieping met glas of een afdeling met geschiedenis... of een afdeling met wapens of schilderijen of bronzen of wat dan ook. Nee, we laten al die verzameldisciplines uh, bij elkaar komen... En uh, ja, mooi is dat te zien bijvoorbeeld in een zaal waar we nu even ja. heen kunnen gaan. De Gouden Eeuw. Althans, uh, Nederland over zee. Zeeslagen, links en rechts. Geweldig. Een zwart-wit tekening ja. van, van de velden. Ja, van de velden. Heel goed. Wij zien daar de Royal Charles. De oorlogsbuit. De, de fameuze slag. Het doorvaren van de van de ketting bij Chatham en Michiel de Ruiter... die daar tot grote schande van de Engelse vloot... hun vlaggenschip, de Royal Charles, meevoer, half in brandstak... en als een soort toeristische attractie een aantal jaren bij Dordrecht... als ik het wel heb in de haven, uh, liet aanmeren om daar ja, te laten zien... de Nederlanders, dat deze Michiel de Ruiter... toch maar even dat Engelse vlaggenschip uh, had buitgemaakt. Achterkant van een schip met een eenhoorn en een leeuw... Ja. die het Engelse wapentossen... Oorlogsbuit. Oorlogsbuit. Het is, uh, Mick Jagger was hier ooit en die zei. You have to give it back. <laughs> Dat is nou niet. Nou ja goed, ik denk Engeland, kijk eens naar jezelf. Er valt ook nog iets terug te geven. Maar hoe dan ook, het vertelt het verhaal van zowel Engeland als Nederland... als, als maritieme wereldmachten die elkaar soms af en toe ook troffen op, op veldslagen. Zeeslagen moet ik zeggen. Kennen we allemaal van vroeger, maar, ja, maar wij, goed wij, om het weer terug te zien. Wij kennen, wij, ja, wij, kennen, wij kennen het wel van vroeger, maar wij kennen dit niet in, in de context van. Ik bedoel, ja. de spiegel van de Royal Charles die hing bij de afdeling geschiedenis... en de schilderijen die hingen bij schilderijen. De scheepsmodellen stonden bij scheepsmodellen. En nu, door ze te mengen, krijg je dus context. Dan je... Er is meer verband ingebracht. Er is verband in gebracht. Chronologie is het grote ordenende principe, waarbij we dus in dit geval in de 17e eeuw staan. En in die 17e eeuw Nederland een, een wereldnatie was op het gebied van maritiem uh, ja, aanwezigheid. Hoe dan ook een spiegel van onze identiteit? Ja, identiteit is inderdaad een, ja, een, een aspect ja, wat je hier met de paplepel vanzelf mee naar binnen krijgt. Uh, wat is Nederland? Kijk, als je het macro-economisch bekijkt is wel eens gezegd... is Nederland niet meer dan een moestuin met een aanlegstijger. Maar wat een rijkdom is daar toch uh, aan land gekomen en inlandig ontstaan. We kijken nu naar uh, romantische schilderkunst. Uit die Gouden Eeuw ook. Ja. Nou, dan hebben we het over Arcadia, over zee- en landgezichten... die in Nederland onmogelijk kunnen zijn geschilderd. Maar dat deden ze toch maar. Ja, een dus onder... ondernemende natie, ook zijn kunstenaars. Ja, we staan hier in een zaal Italianisanten. Dat laat zien dat de Nederlandse schilders... zeg maar vanaf nou, een beetje de, het midden van de 17e eeuw... zich ook gingen oriënteren op de wereld buiten uh, Nederland. En met de verworvenheid van de Nederlandse uh, schilderkunst... met name landschappen, uh, alledaagse tafereelen, dus niet alleen met koningen en koninginnen en, en de, de hogere klassen... maar gewone mensen die in een gewoon realistisch landschap werden afgebeeld. En dat hoefde dus niet per se een Nederlands landschap te zijn. Dat kon dus ook een geïdealiseerd, italianiserend landschap zijn. Dat heeft heel veel mooie schilderijen uh, voortgebracht. En ja, daar, we staan nu in een zaal met italianisanten... Maar um, nou we hebben ervoor gekozen, bewust voor gekozen, om geen schermen op zaal te hebben, om geen toetsen, toestanden en knopjes en dat soort dingen. Alles op zaal. Wat je ziet is echt. Dat zijn echte objecten uit de tijd waarin ze gemaakt zijn. En juist door die nieuwe opstelling, de context te kiezen van kunst en geschiedenis, beeldhouwwerken, schilderijen, glas, wapens en meubelen. Al die, al die verzamelgebieden bij elkaar geven zoveel context dat wij denken dat dat het verhaal vertelt. Wij vertellen het verhaal van Nederland. Bovendien is dit iets wat iedereen telkens wil zien, dus daar ontkom ja. je niet aan. Gewoon show the hits. Ja, de Rolling Stones kunnen ook niet naar huis uh, voordat ze Satisfaction hebben gespeeld. Nee, nee, nee. Wij hebben oude meesters voor mensen van nu. Wij laten ook minder objecten zien dan in 2003. Dus wij hebben al, al een hele strenge keuze En een hele strenge selectie gemaakt van wat wij allemaal brengen. En meer is niet altijd beter, maar, maar beter is, is wel meer. En zo komen we bij een kolossaal doek, opgehangen naast uh, lieden met napoleontische mantels aan. Dat is Willem. Dat hey. is e. Lodewijk Napoleon en dat is Napoleon zelf. En wij kijken nu naar het grootste schilderij van het Rijksmuseum. Dat is de Slag bij Waterloo. Wellington, die. Uh, heeft, Centraal te paard. Ja, die heeft daar zojuist de overwinning behaald. En Napoleon die is op de achtergrond, maar die is zo ver op de achtergrond dat we hem haast niet zien. Dat is daar bij die boerderij. Vaandels, Wapperen. Ja, en wij zien hier, en dat is het schilderij eigenlijk, uh, daarvoor is het schilderij eigenlijk gemaakt. Wij zien hier de toekomstige Willem II op zijn veldbed uh, liggen. En dat veldbed hebben we ook in de, in de collectie, dus dat komt hier ook te staan. Uh, dat was een mobiel veldbed. En wij, wij zien hier de, de held van Waterloo, want dat was vanaf dat moment zijn bijnaam. En ja, de, het medegrondlegger van het koninkrijk, wat uiteraard met Willem I is begonnen. Maar de, de, de heroïek van, van de 19e eeuw, die spat eraf hier, de romantiek. Uh, maar goed, Waterloo is, uh, is natuurlijk een belangrijk uh, eikpunt in de geschiedenis. Het is ook ja, iemand zijn Waterloo. Nou ja, ik bedoel, tot in de taal en uitdrukkingen kom je dat vandaag de dag nog tegen. En dit schilderij ja, doet daar dus letterlijk verslag van. Ik bedoel, dit is voor de, voor de film, voor de televisie. Dit liet dus mensen ervaren die er niet bij waren hoe het is geweest. Glorie, maar ook pure propaganda. Dit, dit is propagandakunst, ja. ja, totaal. En zo gaat op 13 april 2013 eigenlijk ook dat Nationaal Historisch Museum open... dat er niet was, maar eigenlijk wel. Je hebt je altijd verzet tegen zo'n nieuw... Nationaal Historisch Museum, omdat het onnodig was? Nou ja, ik heb altijd gezegd dat het Nationaal Historisch Museum... in, in grote lijnen een overbodige exercitie was... omdat die kanon, maar ook de geschiedenis... Ja, in vrijwel volledige omvang getoond werd in het Rijksmuseum. En dat gaat straks opnieuw gebeuren. Lange geschiedenis geweest, dit. Ja, maar soms gaat zorgvuldigheid boven snelheid. En dat zei Wim Pijpers. Hij uh, deed de rondleiding speciaal voor onze verslaggever Jeroen Wielaert. Straks de metro in Londen ligt plat vanwege een staking. En dat op de dag dat heel veel Britten in de uitverkoop gaan duiken. Verkeer op de weg is nog steeds rustig. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het spoor. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Everybody's baby ook. Sharon Jones en de Dab Kings. Straks na tien uur moet u echt naar deze zender blijven luisteren. Want er komt een schitterend jaar overzicht. Onder leiding van Hans van Rij hebben we alles nog een keertje op een rij gezet. Begeleid door Prachtige muziek. Voordat hetzelfde is hebben we natuurlijk ook nog wat nieuws. Want voor het eerst sinds lange tijd heeft Frankrijk weer eens een socialistische president. François Hollande. En die Hollande die deed iets spraakmakends in het overwegend katholieke land. Hij introduceerde namelijk het homohuwelijk. Onze correspondent Ron Linken sprak in Lourdes met gelovigen over Hollande's introductie.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 Ze staan erop. Auwe, oh oui, auwe, oui, oui. Oh, Merci, mevrouw. Oh. Jezus, <laughs> dat is <laughs> een Een puddeloog. Onze correspondent Ron Lenker. Hij was in Loerde om te praten over het homohuwelijk. Dan gaan wij naar Reusel, want in Reusel daar hebben ze ook water nodig. Maar vooral om die fietsen schoon te spoelen. <laughs> en waarschijnlijk de wielrenners na afloop. Matthijs, holt erop. Uh, want uh, het staat bijna op het punt van beginnen. Half elf, hè? Ja, de eerste ronde, de amateurs die kunnen zo van start. En er wordt mij net uitgelegd hoe dat ook weer zat met het niveau wat hier wordt gereden. Er staat hier iemand van het cyclingteam, Joel Piels. Welk niveau van de renners hebben we hier nou met de race? Uh, ik denk dat dadelijk eerst de master starten, of de amateurs A. En uh, dan straks uh, de dames, vrouwen, junioren en dan nieuwelingen denk ik. En dan gewoon de junioren heren en dan nadien de uh, elite en beloftes die rijden samen. Ja. En als we het nou hebben over de, de, de renners die de mensen thuis misschien kennen van de Tour de France of van de andere grote wedstrijden. Als we het vergelijken, hiermee is het een oneerlijke vergelijking. Ik zeg het er meteen bij. Maar over wat voor niveauverschil hebben we het dan? Uh, als je in het veld gaat kijken, het niveau op zich in Nederland ligt wel heel hoog bij de dames. Dus daar staat wel redelijk wat niveau aan de start. Met deze, uh, uh, bij de heren hebben we vandaag toch ook Eddie van IJsendoorn... die al wereldbekers heeft gereden. Mitchell Wenders, uh, een paar Belgen. Kevin Kant die is uh, Belgisch kampioen bij de Elite Zonder Contract. Dus er staan toch wel een paar jongens die ook het veld rijden... net onder de top zitten in België en in Nederland. Dus uh, dat gaat toch wel uh, over een redelijk niveau. En u komt niet uit Nederland? Nee, ik kom uit België. Ja. Ja. Ja. Daar, daar kruipt het wielerbloed helemaal waar het niet gaan kan. Ja, ja, maar ja, in België is dat... Een, een, een, een, een, een van de topsporten in België is veldrijden. En in de winter uh, ja, wordt er heel veel door heel veel mensen. En ja, dat leeft daar echt. Hè. Dat is echt een volksport. Hè. Ik zie meteen de twinkeling in uw ogen als u het erover vertelt. We gaan hier nog heel even aftellen. En dan gaan we straks beginnen met de eerste A-amateurs. Geniet ervan, daar zo in Reusel, Matthijs. Reportages te beluisteren in de kwartier om 12 uur. Ik heb nog één bericht voor u. Honderden medewerkers van de Londense ondergrondse die staken vandaag. Er rijden dus bijna geen metro's. Dat wordt een hele lastige dag op de shoppen in Londen, want deze tweede kerstdag, Boxing Day, begint traditiegetrouw de uitverkoop. En voor de beste koopjes moet je er vroeg bij zijn en de hele nacht in de rij staan, vertellen deze shoppers in Londen. Het is namelijk maar één keer per jaar uitverkoop en dan moet je je slag slaan. It's only once a year I buy everything for the whole year for my two kids, so I think it's worth eh? <laughs> it. Are you looking for anything in particular, any... any? Oh, kids' section, yes, clothes for kids, for kids. I just come here to buy some stuff, and Christmas Day, yeah. Boxing Morning, I just come here to buy some stuff, so mm -hmm. it's cheap yeah. as well. Er worden in heel Groot-Brittannië miljoenen klanten verwacht in de winkels. Maar in Londen hebben ze dus een groot probleem. De metro rijdt niet. Verslag even van Sky News zegt dat het lastig wordt. Je moet met de bus of met de auto naar de stad voor de koopjes. For people in London, getting to the sales won't be so easy. Many will be forced into the cars or onto the buses. As for the second year running, two drivers go on strike, dat het druk wordt vandaag is zeker. En dat er veel gekocht wordt ook. Volgens Sky wordt er zeker 2,9 miljard pond uitgegeven, bovenop de 300 miljoen pond die al door online shoppers is uitgegeven. Nearly 10 million of us are expected to hit the high street today, spending some 2.9 billion pounds. This is on top of the estimated 300 million we spent yesterday. Pak in de balken online. En de Britse ondernemers zijn niet helemaal tevreden. De binnensteden vinden ze namelijk slecht bereikbaar. Goed, dat was het laatste bericht. Blijf luisteren naar deze zender. Er volgt een fantastisch jaaroverzicht onder leiding van Hans van Rij. Veel plezier erbij. Het houdt niet op, niet vanzelf.